Let's <laughs> for inspiration, for inspiration, for inspiration. With the booth, then we rock the place when the bass gets moved. There's when the bumps get loose, I hit the floor directly to the roof. Ooh, keep in nature with the booth, then we rock the place when the bass gets moved. Prepare to fly. Don't know Jack. Oftewel Hectic Rivero. De allerlaatste plaat van de set van DJ JK. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Dit was alweer drie uur lang zie je het. Samen met DJ Dion Sydney. zeg ik tot volgende week. Tot zie je het. En dat gaat zeker wel lukken. Gezien alle leuke uitgaanstips die wij hebben behandeld. Tot zie je het. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Obama heeft nog eens benadrukt dat de hervormingen in Egypte nu moeten beginnen. Hij riep de Egyptische president Mubarak op de juiste beslissing te nemen. Hij moet luisteren naar de stem van het volk, zei Obama... De verklaring van Obama kwam aan het einde van de elfde dag van protest in Egypte. Opnieuw waren honderdduizenden betogers op de been in Cairo en ook in steden als Alexandrië en Suez. De demonstranten hadden deze protestdag de dag van het vertrek genoemd. Maar president Mubarak maakt nog altijd geen aanstalten om te vertrekken. Eerder op de dag riepen de Europese leiders op de EU-top in Brussel op tot de vorming van een brede overgangsregering.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 De Amsterdamse burgemeester Van der Laan wil voorkomen dat er op Koninginnedag nog meer mensen naar de hoofdstad komen. Meer dan 800.000 bezoekers kan Amsterdam niet aan, zegt hij. Van der Laan gaat praten met de burgemeesters van andere steden in Noord-Holland. Hij wil dat die ook een aantrekkelijk programma bedenken, zodat de toeloop naar Amsterdam minder wordt. Daarnaast gaat de gemeente bekijken of de activiteiten met Koninginnedag meer over de stad gespreid kunnen worden. Tennisser Robin Hazen heeft een zware tegenstander geloot... in de eerste ronde van het ABN AMRO-toernooi. Het is de zweet Robin Söderling, de nummer 1 van de plaatsingslijst. Het toernooi in Rotterdam begint maandag. In de eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Ajax won thuis met 2-0 van de Graafschap. Het weer, er staat een krachtige tot stormachtige zuidwestenwind... met in de kustprovincie zware windstoten, blijft overwegend droog. Ook overdag veel wind, het is dan regenachtig en een graad of 10. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM, met nu de nacht. River broke, the blood wood and the desert oak, holding rex and Try. So